Lottelewin met het NOS-journaal. De winnaar van de presidentsverkiezingen, Joe Biden, wil dat de VS weer gerespecteerd wordt over de hele wereld. Dat zei hij in zijn overwinningstoespraak. Hij wil niet alleen leiden met macht, maar door een voorbeeld te zijn. Biden ziet de aanpak van de corona-epidemie als zijn eerste taak. Morgen benoemt hij een speciale taskforce die gaat nadenken over de bestrijding. Vanochtend heeft ook de Israëlische premier Netanyahu Joe Biden... gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. Gistermiddag hebben veel Europese leiders al contact gezocht met Biden. Op Twitter bedankt Netanyahu ook Trump nogmaals voor zijn inzet voor Israël. Trump en Netanyahu waren de afgelopen jaren grote bondgenoten. Netanyahu is niet de enige die wat later is met de felicitaties. Ook verschillende grote landen als China, Rusland en Brazilië... hebben nog niks van zich laten horen. In Myanmar staan lange rijen voor de stembureaus. Het is de tweede keer dat het volk daar kan stemmen... sinds er een eind kwam aan de militaire dictatuur. Er wordt rekening gehouden met een lage opkomst... omdat veel mensen bang zijn voor een coronabesmetting. Maar in de grotere steden zijn toch al veel mensen gaan stemmen. Ouderen konden hun stem al eerder uitbrengen. De verwachting is dat de huidige regeringsleider Aung San Suu Kyi... opnieuw zal winnen. In 2015 won ze meer dan 75 van de beschikbare zetels. Als de gedeeltelijke lockdown half december wordt opgeheven... moeten we niet gelijk terug naar de situatie zoals in de zomer. Dat zegt een van de virologen van het Outbreak Management Team tegen AT5. De versoepelingen van toen gingen volgens hem te ver. De viroloog benadrukt dat de strijd tegen corona geen sprint, maar een marathon is. Het weer, de mist lost snel op. Daarnaast op de meeste plekken zonnig. Met 12 tot 17 graden wordt het een vrij zachte dag. Later vanmiddag en vanavond vanuit het zuiden wat meer bewolking en mogelijk wat regen. Morgen is het wisselend bewolkt en nog een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 En missen Fennas ouders de iMusical. Laat je hond niet uit bij het spoor. Het heeft meer gevolgen dan je denkt. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Punt 9. CFS. Go.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 fight